8 uur, Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. Het dodental door de aardbeving in het noordwesten van Iran is gestegen tot 250. Volgens de staatstelevisie zijn er ruim 2000 gewonden. Duizenden mensen hebben de nacht buiten doorgebracht uit vrees voor nieuwe aardschokken. Na de twee bevingen van 6,3 en 6,4 op de schaal van Richter volgden nog enkele tientallen naschokken. Er zouden zeker zes dorpen volledig zijn verwoest en nog eens 60 dorpen zwaar zijn beschadigd.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 haalde hij een slagersmes tevoorschijn en begon hij achteruit te lopen. Tientallen politieagenten volgden de man tot een paar straten verderop... gade geslagen door honderden New Yorkers en toeristen. Toen hij met zijn mes uithaalde naar een agent, werd hij doodgeschoten. D66-kamerlid Dijkstra komt volgende week met een initiatiefwet... waardoor Nederlanders automatisch orgaandonor zouden worden. D66 wil dat iedereen hier een brief over krijgt... Mensen die geen donor willen zijn, moeten dat uitdrukkelijk laten weten. In het radioprogramma De Overnachting op Radio 1... zei Dijkstra dat burgers meerdere keren een brief moeten ontvangen... om hen erop te wijzen. D66 wil dat iedereen op elk moment zijn keuze kan veranderen. D66 denkt dat de wachtlijsten zo kunnen halveren. Dijkstra denkt dat het voorstel kans maakt. Onder meer omdat onlangs ook het CDA zich ervoor uitsprak.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 Hekelde de verdeeldheid binnen de VN-veiligheidsraad. Komende week praat de veiligheidsraad over verlenging van de waarnemersmissie in Syrië. Er zijn nu 150 waarnemers in het land, maar hun missie loopt over een week af. In rotterdam IJsselmonde is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer werd vlakbij zijn huis aangevallen door een onbekende man. Daarbij liep hij ernstige verwondingen op. Volgens de Rotterdamse politie is de dader voortvluchtig. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog geen idee waarom de man werd aangevallen. In de Sinaï-woestijn is een aanval geweest... op een groep militairen van de Internationale Vredesmacht. Die is daar gestationeerd om erop toe te zien... dat Israël en Egypte zich houden aan de vredesafspraken uit 1979. Bij de aanval zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Vorige week kwamen in de Sinaï bij een aanval van jihadisten 16 Egyptische grenswachten om het leven.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 Vanavond in VPRO's zomergasten lieden wij edelkoort. Op Nederland 2 om kwart over acht. <tie> <tie> Welkom bij vroegere vogels. In de zomer van 2012 keren ex-presentatoren weer terug op het oude Nest. Janine Abbring revalideert nog. Ik heb even vrijgekregen. En op mijn stoel in het kapitaal zit nu. Frank van Pamelen. Hij presenteerde Vroege Vogel samen met Karin van de Boogaard van 2005 tot 2007. Ga lekker luisteren naar twee uur. Frank van Pamelen. Ja, wat is het? Vijf jaar? Vijf en een half, zoiets? Ja, zo lang is het geleden dat ik hier voor het laatst was. En nog steeds dat het kapitool. Ja, echt als vanouds het kapitool te wezen. De vogels hebben me fluitend langs het grindpad geleid. De rhododendrons bloeiden me gastvrij tegemoet. En de komende twee uur krijgen we gezelschap van schapen en oorwormen. Meeuwen en zonnehoeden, olympische dieren en vale gieren. Heerlijk. Voor mij geen polstok, hoge of slingeren van kogels. Mijn zondagochtend oefening is twee uur vroege vogels. Finale uit de symfonie in Esgroot van de Oostenrijkse componist Michael Haydn. Uitgevoerd door de London, London, natuurlijk, London Mozart Players. En dat gebeurde volgens Joost Huizing in een nieuw Olympisch record van 3 minuten en 1 seconde. Sinds natuurbeheerders uh, flink gekort zijn door staatssecretaris Bleker, hebben schaaphedders het moeilijk. Die worden immers ingehuurd om natuurgebieden te begrazen. Ger Lardinois heeft vijf kuddes in Zuid-Limburg... maar het voortbestaan daarvan is onzeker geworden. Daarom bedacht hij de actie Adopteer een schaap. Voor 25 euro kun je een jaar lang ouder van een schaap zijn. Maar of dat voldoende is, dat moet nog blijken. Jeanette Paramoor zoekt hem op in Sleenaken... waar hij samen met collega Herder Erik en zijn hond een kudde verplaatst. Nou, die heeft ze goed onder controle, hè, de hond? Ja, dat is ook de bedoeling. Anders kom je natuurlijk nergens met zo'n kudde schapen. Het zijn ja. er toch 400. En ze zijn allemaal samengepakt hier uh, onder een boom in de schaduw, hè? Ja, wij proberen ook natuurlijk een ja. stukje schaduw mee te krijgen. Zijn ze rustig, hè? Ja, we, natuurlijk, we beginnen natuurlijk vroeg. We beginnen nu op zes. Mm -hmm. En uh, ja, rond deze tijd. Dan, dan hebben ze toch al hun eerste maaltijd. Ze beginnen dan te herkouwen. Aha. Want dat is wat ze hier doen, eten. Ja. ja, deze helling is uitgebloeid. En dan is het natuurlijk zaak om deze helling zo snel mogelijk kaal te maken. En dat ze dat zaad gewoon wat gevallen is mooi in de grond trappen. En dan kunnen we volgend jaar weer een mooie bloei verwachten. Ja. En met hopelijk zeldzame soorten weer. Ja, ze zijn hier natuurlijk niet alleen maar voor het plaatje, maar het is natuurlijk gewoon beheer hè, wat, je, wat je hier uitvoert. Het is een vorm van beheer, wat eigenlijk onderzocht is dat het de beste vorm van beheer is om uh, gewoon een natuurgebied te onderhouden en te ontwikkelen. Want dat ontwikkelen is natuurlijk ook heel belangrijk. Als je ziet, hier zijn we drie jaar geleden begonnen en toen was het nog gewoon verhuurd aan de, ja, de intensieve landbouw en de veehouderij. En ja, nu hebben we toch al een stuk of 15 soorten... Op, die wel op de rode lijst voorkomen staan. Ja. En, uh, maar van wie is dit dan nu? Dit is van Staatsbosbeheer. En die heeft jou ingehuurd met je kudde? Vroeger werd ik ingehuurd, maar... Uh, wegens de bezuiniging van de heer Bleker... Uh, is dat niet meer mogelijk. Dus uh, nu hebben we door een goed initiatief... Uh, van de stichting Vrienden van de Schaapskooi... Mm. toch wat geld weten bij elkaar te krijgen... voor dit jaar de kudde nog aan de gang te houden. Maar volgend jaar is natuurlijk... Uh, Weer een nieuwjaar en dat ziet er niet zo goed uit. Ja, Maar wacht even, je doet, dit is terrein van Staatsbosbeheer? Ja. Maar ze betalen je niet om dit nee, te onderhouden? Nee, ik werd, ik werd tot anderhalf jaar geleden betaald. En nu moet ik ze nog 7.500 euro pag hiervoor betalen. En dan staat er wel in het contract dat ik ook nog moet hoeden. Want dat is natuurlijk de vorm van beheer die het beste is. Dus, dus. dan krijg je natuurlijk financieel nooit rond meer. En uh, daarvoor zijn, zijn we natuurlijk aangewezen op, uh, op derde. Toen ben jij in actie begonnen, adopteer een schaap. Ja. ja dus mensen die kunnen hier zo'n uh, zo beestje, kunnen ze adopteren voor... 50? 25 euro. Ja. En dat en, liep goed? En, dat liep goed. Uh, buiten, ja, weet je wat, this, this, daar krijg je natuurlijk ook die... Ja, krijg je geen uh, salaris voor een herder bij elkaar mee. Maar het, het liep heel goed. We hebben meer dan 500 adopties mm -hmm. en... Ja, dat, dat heeft de eerste steun gegeven. Dus toen heb ik ook gezegd, we, we doen het. Toen heeft de Bierbrouwerij nog een beetje bijgelegd. En uh, sindsdien kan het dit jaar. Maar volgend jaar is het natuurlijk heel belangrijk... Dat we de adaptanten kunnen behouden. Het is maar voor een jaar? Het is maar voor een jaar. En dus het is nu de vraag: doet iedereen volgend jaar nog mee? En daarvoor willen we ook zeg maar, ergens in september, oktober een adaptantendag organiseren. Dat de mensen ontvangen worden bij de kudde met een kopje koffie en dat we een verhaal kwijt kunnen. Vertel eens wat over deze schapen. Behalve... Dit zijn mergelandschapen en die ja. behoren tot de zeldzame huisdieren. Dus dat is eigenlijk al uniek op zich. Maar een mergelands schaap, uh, doet hij iets anders dan een, uh, een ander schaap bijvoorbeeld? Nee, dat, dat zeker niet. Maar het is een typisch Zuid-Limburgs ras. Ja. En hij kan natuurlijk uh, goed om een kilometer of 10, 12 achter je aan te lopen op een dag. Ze zijn ook gewend in deze steile hellingen, zoals je hier ziet, goed hun korstje bij elkaar te scharren. Ja, en, want uh, dat is toch niet makkelijk inderdaad. Het zijn behoorlijk steile hellingen. Ja, het is een hele klus voor die beesten om dat kaal te vreten. Dit is dan één kudde, maar je hebt er meer, hè? Ja, we ja. hebben zes van deze kuddes. Ja, zullen we even naar je collega gaan? Ja. Hoe doe je dat nou met dat fluitje? Veel oefenen en ja? blazen. Het is, ja, het is gewoon een, een, een plaatje, hè? een metalen plaatje. Ja, en door veel te oefenen kun je er allerlei soorten geluiden uithalen... wat weer verschillende commandos voorstellen. Dat is dat die naar jongen komen. Dat doet hij ook, hè? En als ik nou wil dat die, die kant oprent... Dan doe ik dat. Oh, het arme beest bezig is hartstikke warm. Het is ook hartstikke warm, ja, wat dat betreft. Daarom, normaal gaat hij meteen af, maar nu denkt hij ook van... Nou, als ik dan weer ja. moet opstaan, dan kost het me weer in. Ja, bovendien stond hij ja. de hele tijd met de fluiten. Hè? Dus misschien Precies. denkt hij ook van... Uh... Ja, normaal probeer ik hond altijd zo min mogelijk te gebruiken natuurlijk. Ja. Dan eten de schapen het beste. Maar... Wat, wat doe je nou zo de hele dag, behalve op dat fluitje blazen... en dan kijken of het allemaal wel goed gaat? Ja, dat is een goeie. Ja, Doe een rapporter de hele dag. Vragen stellen. Ja, wij, uh, wij ontwikkelen de natuur. In de grote lijn. En, uh, en iedere dag uh, is dat een beetje. Ja, uh, je stuurt dus, uh, de schapen, je stuurt eigenlijk de honden aan. Dus uh -huh. je moet je honden trainen. Je moet uh, zorgen dat de schapen in goede conditie zijn. Uh -huh. Je moet uh, zorgen dat de natuur goed ontwikkeld wordt. Dus dat wil ook zeggen dat je moet weten wat er groeit en bloeit en wat er staat. En, uh, en zo uh, schuif je hele, hele, hele het jaar rond eigenlijk tactisch door het landschap... Om, uh, op de goede momenten, op de goede plek te grazen. Ja. Of juist niet te grazen. Maar Gert, het is natuurlijk meer dan alleen in de gaten houden. Een kunnen moet ook echt beheerd worden. Er worden natuurlijk ja. lammetjes geboren, die moeten gespeend worden. Ja, dan moet er weer bloed getapt worden ergens voor een gezondheidsstatus. Dan ben je weer de hoeven aan de kappen. En uh, het is altijd wel wat te doen. Ja. Kijk, en, en je hebt natuurlijk dat geld nodig, uh, wat we vroeger kregen. En uh, ja, dat gaan we dus nu denk ik niet halen... Dan wordt misschien een derde of misschien wel een vijfde daarvan. Als we geluk hebben, want als de boel overvraagd is... dan gaan ze ook nog doen wie het eerst komt die het eerst maalt. Nou, dan, dan vallen er natuurlijk heel veel af. Dat is niet goed. Maar wat bedoel je met overvraagd? Ze gaan nu, nu uit bijvoorbeeld van een stuk of twintig kuddes. En als er veertig subsidieaanvragen, aanvragen, dan is de boel al overvraagd. Dus dit is maar een bepaald bedrag wat er vrijkomt. Dat wordt nog moeilijk om dat binnen te halen. Ja. Kijk, één ding is zeker... Uh, Brussel betaalt natuurlijk om natuur te ontwikkelen. En uh, zo snel je dat niet gaat halen en dat, dat ziet het nu niet naar uit. En als Brussel daar een keer achter komt, dat zal zeker binnen een paar jaar wel zijn, dan worden ze zoveel gekocht dat er toch in één keer wel weer geld, geld vrijkomt voor, uh, voor natuur. Want het is gewoon natuurafbraak wat jou betreft. Ja, als je terreinen die al uh, zoveel soorten per vierkante meter hebben... als je die weer gaat verpachten, gewoon, als, uh, als landbouwgrond. Dat is wat er gebeurt? Dat is wat er gebeurt in Nederland. Om erop te boeren? Ja, en dat, uh, dat zal Brussel ook op lange termijn, denk ik, dan niet toelaten. Ja, maar ja, dan zijn we weer een paar jaar verder natuurlijk. Ja, dus we, we blijven hoop houden. Alleen, het ziet er even niet even. niet de laatste paar jaar niet meer goed uit. Kijk, uh, twee jaar geleden werd ik al gekort door staatsbosbeheer, 30.000 euro per jaar... En heb ik het toch nog gedaan. Maar goed, als je dan een keer bij de boekhouder op bezoek geweest bent, dan, dan fluit je heel snel terug. En, ja. dus dan, en dan moet je toch beslissingen gaan nemen en keuzes gaan maken. Ja. En dat is dan moeilijk. Waarom? Omdat je toch deze, je ziet deze gebieden, deze mooie hellingen met bloemen en alles wat erbij hoort. Uh, om dat allemaal in de steek te laten, dat is toch moeilijk. Hoor. Waar je toch hier loop ik al twintig jaar lang rond hoor. Met kuddes. En dan om dat in de steek te laten, dat is heel moeilijk. En ik heb het idee dat men daar ook een beetje misbruik van maakt. Ze denken, nou die gaat door al valt hij door bij om. wat zit er hier Ja. Kijk, ze nou eten joh. <laughs> ja, het is gewoon een, een wandelende graasmachine. Een wandelende graasmachine. Gerla is nog, uh, nog steeds op zoek naar adoptieouders voor zijn uh, wandelende graasmachines. Uh, wilt u meer weten? Kijk dan op onze website vroegevogels.varah.nl Mrs. Winters Jump, inclusief een foutloze afsprong, hoor ik... van de Engelse componist John Dolan, uitgevoerd door de luidtist Nigel North. Welkom in tuinreservaten.nl Wie zijn tuin heeft aangemeld als tuinreservaat... kan op onze website ook foto's van die eigen tuin zetten... We gaan vanaf vandaag elke maand een keer op stap met de bekendste Nederlandse tuinfotograaf... en dat is Modeste Herwig. Zij geeft ook tuinadviezen en publiceerde al 35 tuinboeken. Joost Huizing gaat deze keer in de eigen tuin van Modeste een plant opzoeken om te fotograferen. Zo'n ochtend is het wel het mooiste moment om foto's te maken. Eigenlijk heel mooi licht, zeker nu het hier zo een beetje gefilterd wordt door het blad van de bomen... En de, de bloemen hier in de border, die zo'n beetje ja, half in het licht. Heel erg mooi. We gaan in augustus op zoek naar een bloem die het nu echt lekker doet. En waar veel insecten op afkomen. Ja, dat is zeker de rode zonnehoed. Je ziet er nu ook al hommels en bijen op zitten. Het is eigenlijk een echte prairieplant. Op een zonnige plek, met goed gedraineerde grond, doet hij het heel erg goed. Ik ken eigenlijk alleen maar de gele zonnehoed. Ja, dit is de rode zonnehoed. Eigenlijk is die meer roze. Dat de wetenschappelijke naam Egenacea purpurea. Die hele bekende gele zonnehoed, die heet officieel Rutbeckia. En die heeft een wat kleiner zwart hartje. Hé, hey, daar zit ja. nu iets op. Daar zit, wat zit er? Een bijtje? Een bijtje, ja. Een bij, ja. Zoiets dichterbij gaan? Ja, laten we eens proberen. Ja, met fotograferen van insecten, dat vraagt natuurlijk heel veel geduld. Want ja. net op het moment dat je af wil drukken, dan beslist het insect er even een bloemetje verder te gaan. En met insecten moet je echt altijd een uh, statief hebben? Ja, het is toch wel het, het best zeker omdat je heel dichtbij gaat en je wil graag een goede scherpe foto. Ik gebruik altijd een statief daarvoor. Ja. Ja. Voor alle tuinfotografie? Voor alle tuinfotografie gebruik ik een statief. Het is wel belangrijk dat je een heel prettig statief hebt waar je helemaal aan gewend bent. Dat je het eigenlijk niet meer merkt dat je ermee werkt. Want ik merk wel dat mensen echt net beginnen met een statief vinden ze het een onding. Maar Zwaar het is, en ja, Je onhammig. hebt ook mooie carbon statieven zoals die van mij. Die is vrij licht. Maar als je echt mooie scherpe tuinfoto's wil hebben, je hebt het ja. toch een statief nodig. Naar mijn moet, idee. moet wel. Het moet wel. De bij is inmiddels weg. Ja. En wat moeten we nou doen? Nou zit hij hier op... Uh... Ja, dat is een vaste lobelia. Je kent de lobelia misschien meer als die kleine, eenjarige plantjes in bloembakken. Maar dit is een vaste lobelia. Het wordt vrij hoog, ongeveer 50, 60 centimeter. Heel mooie blauwe kleur. En daar komen er ook heel veel hommeltjes, bijen, ja, van alles op af. van alles komt hier op af. Ook staan die bloemen van de staggers, die zijn al bijna uitgebloeid. Maar je ziet nog steeds dat ze vol zitten met uh, allerlei vliegende beestjes. Ja, dus laten staan? Gewoon laten staan, ja. zeker. Ja, ik knip altijd alles pas in het voorjaar af. Want ook al is het helemaal bruin in de winter... met een klein laagje rijp, rijpte, nog prachtig. Ook om foto's van te maken. Ja. Nou, we gaan nu naar die zonnehoed toe. We gaan toe. naar die zonnehoed. Ja, zonnebloemachtige bloem is het eigenlijk. Hè? Ja. Met een dik hart. Als je een beetje op dezelfde hoogte gaat staan met je camera als die bloem... dan zit je natuurlijk altijd met de scherpte. Hoe ga je dat doen? Als je de camera zelf scherp laat stellen dan kan die bijvoorbeeld alleen op de voorkant van het bloemblaadje stellen, en dan krijg je een heel onscherpe foto. Dus ik zou zeggen, ga altijd met dit soort close-ups met de hand scherpstellen... precies op het punt wat je zelf mooi vindt. En moet je dan per se, zoals jij, je hebt een echt hele dure, mooie, goede, professionele camera... is dat nodig? Dat is zeker niet nodig. Je hebt, uh, met, zelfs met compactcamera's heb je vaak een functie uh, speciaal voor close-ups. Ja. Kun je heel dichtbij komen. Ik heb daar ook prachtige foto's van gezien... Het is wel erg prettig als je met de hand scherp kan stellen met een camera. En dat ja. lukt dan niet altijd met die compact camera's. Dus let daar wel even op. In de ochtend heb je het mooiste licht. Hoor ik altijd. Ja, nou, in de ochtend kan er heel mooi licht zijn. Maar dat is lang niet altijd het geval. Als je een hele zonnige dag tegemoet gaat... kan het om 8 uur s morgens al knallicht zijn. Heel geel. En daar ben ik zeker niet altijd van gecharmeerd. Ik vind zelf altijd als het zo'n half bewolkte dag is, zoals het er nu ook uh, aankomt, dat je een beetje van dat zachte gefilterde licht hebt, kan heel mooi zijn voor vooral ook voor felle bloemkleuren, zoals bij deze rode ja, zonnehoed. Je bent een van de weinige Nederlanders die niet klaagt dat het zo bewolkt is geweest. Nee, nee. Ik uh, vind het juist uh, erg mooi om foto's te maken. Nee. Ja, nou, nu in de praktijk, dus met de handscherp stellen ja. op de hoogte van de bloem. Dus, dus niet zo van bovenaf? Nee, je kunt wel helemaal loodrecht erboven gaan staan. Dan krijg je hem heel mooi verdeeld in het vlak van de foto. Het kan leuk zijn. Maar als je ongeveer op ooghoogte met de bloem gaat staan... krijg je een veel intiemer effect. En wat ik dan met zo'n zonnebloemachtige bloem... hier met een mooi bol oranjebruin hart... vind ik zelf altijd mooi om dan precies vooraan die bol scherp te stellen. En als dan die bloemblaadjes op de achtergrond onscherp worden... nou, dat is juist wel heel ja. mooi. Doe het eens. ja. Het hart is mooi scherp geworden, ja. eigenlijk alleen aan de voorkant. Dat geeft een heel mooi dromerig effect, want we hebben het wel uh, altijd heel erg over scherp. Maar juist de onscherpte is vaak uh, het meest interessant in een foto. Maar dan bewust onscherp? Bewust onscherp gemaakt, zeker. Dus wel dat je een deel moet wel scherp zijn. In dit geval is het dan dat mooie hart. Of misschien een bij, als je dat uh, ja. geluk hebt. Maar de onscherpte in de achtergrond, dat kan juist heel erg mooi zijn. Nou, laten we met zijn officiële naam eindigen. Ik ben ja? hem weer vergeten. Oké. Okay. Ja, het is de Egenacea purpurea. Of purpurea wordt ook wel gezegd. En ja, die naam Egenacea doet meteen denken aan fors. De dat is een heel bekend middel tegen griep om de weerstand te homeopathisch, verbeteren. Homeopathisch. Ja? ja, dat is niet per se homeopathisch. Uh, altijd. Het kan ook gewoon een uh, aftreksel zijn van de wortel. En het werd vroeger door de Indianen al gebruikt om de weerstand te verhogen. En het wordt nog steeds uh, gekweekt ja. door dit uh, natuurlijke middel. En dat is deze hele mooie zonnehoed. Dat is deze mooie zonnehoed, de rode zonnehoed. Waar nu weer een insect op afkomt. Ja, die zijn dol op de nectar. Fantastisch. Prachtige plant. Bij het begin van deze serie met Modeste Herbie gaan we een tuinfotografie-workshop verloten. Op zaterdag 25 augustus geeft Modeste een hele dag lang fotoles in de Hortus Botanicus in Utrecht. En één vroege vogelluisteraar mag daar dan naartoe. Inclusief entree tot de tuinen, koffie met gebak... een uitgebreide lunch in het tuincafé, middag thee... en de digitale versie van het nieuwe boek Tuinfotografie van Modeste Herwig. Kijk op tuinreservaten.nl voor alle gegevens.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 Bij een steekpartij in Rotterdam-Ijselmonden is een man gisteravond zwaar gewond geraakt. Hij werd vlak bij zijn huis door een onbekende man aangevallen. De dader is voortvluchtig, zijn motief is niet bekend. De politie in New York heeft een man op Times Square doodgeschoten. Agenten spraken hem aan omdat hij cannabis rookte. Waarna de man voor het oog van honderden mensen een slagersmes trok en uithaalde naar een agent. Daarop schoot de politie hem dood. En D66-kamerlid Dijkstra komt volgende week met een initiatiefwet... waardoor Nederlanders automatisch orgaandonor zouden worden. D66 wil dat iedereen er een brief over krijgt. Mensen die geen donor willen zijn, moeten dat uitdrukkelijk laten weten. D66 hoopt dat de wachtlijsten zo kunnen worden gehalveerd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Op veel plekken is het onbewolkt, maar in het zuidwesten komt hoge bewolking voor. Er waait een matige oostenwind...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 Zo, 30 graden. Poeh. Het is uh, uh, hier in het Capitoal, uh, Nou ongeveer een graad of, wat zal ik zeggen? 17, inmiddels? 16, 17? Je bent weer terug uh, bij, de, bij de vroege vogels. En de laatste keer dat ik in het kapitool zat... was het uh, ja, tamelijk eenvoudig wat de columns betreft. Dat, uh, dat, dan hoef je eigenlijk alleen maar elke week te zeggen... hier is Midas Dekkers. Maar ja, nu moet ik een draai geven aan dit rat. Uh, een enorme rat waarop al meer dan 120 namen van... ...columnistenstraat. Lies Visgedijk. Lies Visgedijk, de actrice die elke maand voor Vroege Vogels een column schrijft dit jaar. Bijna altijd over insecten of andere weinig aaibare dieren. In het najaar gaat Lies Visgedijk met toneelgroep Bloody Mary de muzikale komedie Schraap spelen. Maar eerst nog een column voor Vroege Vogels. En weer over zo'n allerliefst diertje. Stelt u zich eens voor, je wordt als spoelwormenei gelegd in een dunne darm. Warm, veilig, geborgen. Je reist er langzaam met de stroom mee, tot je door een gat naar buiten wordt gesmeten. Daar lig je dan. Weerloos, met honderden broertjes en zusjes in een zandbak. Of in een struik met bloemetjes. Je begrijpt er niks van. En wat nog erger is, je kunt er niet met je broers en zussen over praten, want je hebt geen mond. Niemand weet wat er gaat gebeuren. Maandenlang zit je in onzekerheid. De bloemetjes aan de struik veranderen in bramen. Je wacht en wacht. Uiteindelijk, als je het echt niet meer ziet zitten en je erover denkt om er een eind aan te maken, komt er een mevrouw langs. Een mevrouw met twee honden en een mandje. Hup, daar ga je. Anderhalve meter de lucht in. Duizenden familieleden blijven achter. Je weet je zonder handen vast te houden aan een braam. En hoog reis je door het landschap. Zwaaiend belandt het mandje achter in een stationwagen. Naast een labrador en een tekel, Geweteloze roofdieren. Je houdt je muis stil. Met honderd kilometer per uur raas je over de weg. En uiteindelijk sta je stil. De mand zwiept naar een hoge plank. Alle bramen kletteren in een vergiet. Hier en daar hoor je gekerm. Aha, je bent niet de enige. Een jonge hooiwagen en twee kevers komen gruwelijk aan hun eind. Want een gigantische waterval stort zich met een donderend geraas over jullie heen. Weer verdwijnen er familieleden. Maar jij niet. Jij klettert in een pijloze witte substantie. Het is yoghurt. Niemand heeft jou dat ooit verteld, maar toch laat je de moed niet zakken. Omhoog ga je weer het zwarte gat in. Tanden vermalen alles gewetenloos tot pulp... en je verdwijnt in een lange buis naar beneden. In een kolkende massa vol bijtend zuur schreeuw je het uit... maar je hervindt je kracht. In je lichaam gebeurt er iets. Een wonder. Het bijtende maagzuur zorgt ervoor dat er iets openbarst. Je bent het zelf... Je bent een larf geworden. Ha, ik lach om maagzuur, denk je nog. Maar voordat je alles goed en wel hebt kunnen verwerken... voel je een onweerstaanbare drang om de ruimte te verlaten. Met je puntige hoofd boor je je een weg door de wand van de maag. Dat is geen kleinigheid, maar je klaagt niet. Aan de andere kant uitgekomen vind je zoekend en tastend... als je geluk hebt, een bloedvat. Poeh, dat rijst een stuk sneller. De tocht is lang en ongewis. Door moet je. Ineens ben je in een long beland... Je bent moe, je klamp je vast. Misschien iets te hard en te fanatiek. Dat doe je ook niet expres, zo voel je dat nu eenmaal. Soms moet je als poelworm gewoon keihard voor jezelf gaan. Dat vastklampen van jou irriteert de long wel een beetje. De mevrouw van de bramen moet erg hoesten. Je schrikt. Ze hoest je op en ze slikt je door. Je hebt een déjà vu. Die lange buis en die buik die voelen op een rare manier vertrouwd. Jij denkt, oh, hier had ik nooit weg moeten gaan. En gelijk heb je, je gaat ook nooit meer weg. Maar alsof je emotionele achtbaan nog niet lang genoeg heeft geduurd, transformeer je weer. Je wordt een echte spoelworm. Je hebt jezelf gevonden, zo voel je dat. Je gaat wonen in een darm. Je gaat dingen een plek geven. Je denkt na over alles wat je hebt meegemaakt en eindelijk kom je tot rust. Misschien zou je eventueel kunnen beginnen te denken aan het leggen van wat eieren. Maar alleen als het goed voelt hoor. Uiteindelijk denk je, kan mij het schelen, ik doe het. Je legt 200.000 eieren. En zo begint alles weer opnieuw. Daarom, om dit arme diertje dit gruwelijk leven te besparen, blijf alstublieft uit de buurt van poep. En was die bramen straks net even iets beter dan die mevrouw dat deed. Wedding Dance was dat van de Britse componist James Moody met mondharmonica-speler Tom Daly. Of was dat die schoonspringen van gisteravond? Ik weet het niet meer. De begeleiding was in ieder geval van het Kamermuziekensemble van de Academy of St. Martin in the Fields. En ik, uh, ja, ik sta inmiddels buiten, buiten het kapitool. En uh, laten we even dit kastje, kastje openmaken. Kijken of dat, uh, of dat lukt. Ja, de deksel gaat, deksel gaat eraf. Hè? Ja. We staan hier bij onze solitaire bijenkast. En ik sta hier naast insectendeskundige Roy Kleukers van IJs Naturalis. Uh, Roy, je hebt het kastje net opengemaakt. Wat, uh, wat, wat, wat, wat zie je hier? Nou, uh, al die buisjes die zitten van die mooie doorzichtige buisjes in. En... Het zijn geen bijen, lijkt mij. Nee, het zijn allemaal Oorwormen? Oorwormen. Dus de, de, de, de, de bijenkast is gekraakt door uh, oorwormen? Ja, ja, dat komt wel eens vaker voor. Ik heb het zelf nog nooit gezien. Maar uh, ja, in dit geval is het wel uh, vrij extreem, moet ik zeggen. Bij, bij wel elk buisje zit vol met, uh, met oorwormen. En, en kijk, er kruipt er eentje nu van, uh, van, ja. van rechts naar links door een van die buisjes. Ja. En, en ja, het, wat voor type oorworm is dit? Nou, dit is de gewone oorworm gewone. Ja, ik vind er ook heel gewoon uitzien. Maar ja. hoe, hoe, hoe zie je dat, dat het een gewone is? Uh, je kunt het aan de vorm van de tangen zien. Hier bijvoorbeeld deze, dat is een mannetje. Die van die brede tangen aan het achterlijf. En de vorm van die tangen die is uh, bepalend voor de soort uh, oorworm. En dit is dan de gewone? En dit is dan de gewone, ja. ja en en hoe, hoe komen die in zo'n uh, zo kast voor solitaire bij? Is dat, uh, ja, is het, heeft dat met de plek van de kast te maken? Of wat is dat? Uh, ja, het, het, het, de kast moet in ieder geval een beetje vochtig zijn. Daar houden ze erg van. Want die dieren het zijn nachtactieve dieren en die overdag uh, zoeken ze naar spleetjes en gaten om in te kruipen om, uh, om de warme dag te, te kunnen overleven. Ja, en, en blijkbaar staat deze kast toch zo uh, zodanig dat het heel gunstig is voor die oren. om het ook een beetje vochtig, niet al te zeer in de zon. Want dan zijn ze naar op zoek naar naar vochtige plekken? Ja, vochtige ze plek. van een beetje vocht inderdaad. En dat betekent ook meteen dat het voor de bijen iets minder gunstig is. Je zou misschien beter de kast dan nog iets, iets uh, op een zonniger plek kunnen kunnen hangen, dan is het voor de bijen gunstig en voor de oorlog wat minder gunstig. Dan staat hij net te veel in de schaduw of zo? Dat zou kunnen, maar het is ook wel een vochtige zomer, dus daar kan het ook aan liggen. Dus, uh, maar deze hebben de, heel duidelijk hebben ze deze kast ontdekt. Uh, ja, de kast is ook behoorlijk beschadigd, uh, zie ik hier aan de, ja, aan de, de voorkant. Vorkant, ja. ja, daar is een specht uh, bezig geweest. dus uh, Er zitten vaak lekker hapjes in. Als je van die gaten hebt, dan uh, zijn er allerlei uh, kapers op de kust. Ja, en wat, wat voor specht? Kun je dat hier zien? Wat voor ja, dat hier, kan ik niet zo Ik ben niet zo'n specialist. Het zal wel een grote, grote bonte specht zijn geweest, maar uh, dat zou ik niet veel zeggen. De, de gewone oorworm, dat is een, een bijzonder insect. En, en eigenlijk met een hele rare naam. Want hoe, hoe komt die nou aan, aan, aan de naam oorworm? Want het heeft niks met oren, niks met wormen zelfs. Nou, de, de naam die komt uh, waarschijnlijk van Linnaeus, die de, de, ook de wetenschappelijke naam heeft gegeven... En, uh, uh, er is een soort fabel eigenlijk dat ze ook wel echt in, in de oren van mensen kruipen. En misschien is dat ooit wel eens gebeurd bij een herder uit de 18e eeuw of zo. Nou, dat is wel, dat is ook, ook een vochtige plek, dus dat, ja. dat zou je ja. kunnen voorstellen. Ja, maar er zijn geen gedocumenteerde waarnemingen van. Waarschijnlijk is het gewoon een enkele keer gebeurd en toevallig heeft hij die naam gekregen. En nu, nu, is, nu zit hij ermee, zeg maar. maar. Maar worm ook, dus het is geen worm toch? Nee, maar vroeger noemen ze allerlei beesten die een beetje lang gerekt waren, noemen ze wel worm. Dus uh, dat is echt niet zoveel. Want het is, een, het is meer een... Uh, wat is het? Een, een sprinkhaankever? Ja, hij is uh, verwant aan de, aan de sprinkhanen. Sprinkhanen en kakkerlakken. En oorwormen die zijn, die vormen eigenlijk een, een groep insecten. En uh, ja, daar, daar zijn ze aan verwant. Ja, leeft, en waar leeft hij nou? Kijk, dat kruipt hij weer van, uh, van links naar rechts. Nu gaat hij bijna naar buiten. Maar ik, ja. hij is een beetje bang voor het papier wat ik in mijn hand heb. Ja. Uh, waar, waar leeft, leeft zo'n oorworm van? Nou, dat is een deel van zijn succes. Want het is een van de algemeenste soorten, insectensoorten in, in Nederland, de, de gewone oorworm. Maar hij is gewoon heel generalistisch, kun je zeggen. Hij eet van alles, allerlei dood, organisch materiaal, planten, ook dode dieren, ook wel levende dieren als hij de pakken kan krijgen. En uh, ja, hij is helemaal niet, uh, niet kritisch wat zijn, wat zijn voedsel betreft. Ja, het is een heel een behoorlijk nuttig dier. De oorworm heeft nogal een, ja, een beetje uh, dubieus imago, maar het, het is natuurlijk een behoorlijk nuttig beest. Ja. Nou, het was tot voor kort, werd vooral gedacht dat hij schade aanbracht. Bijvoorbeeld in de fruitteelt en zo, daar werd hij nog wel eens gevonden bij dat hij, dat hij aan, een, aan een abrikoos knabbelde of zo. Maar tegenwoordig wordt steeds meer ingezien dat die, dat die beesten ook echt nuttig zijn bij het verdelgen van bladluizen en bladvlooien en zo. Dus hij wordt nu zelfs ingezet in de fruitteelt ja, om... Ja, om, ja. Er zijn fruittelers die die beesten verzamelen en in hun eigen boomgaard uitzetten om, uh, om bladluizen te gaan verdelgen. Ja, en, en ik begrijp ook dat die uh, ingezet wordt tegen de, bijvoorbeeld de eikenprocessierups. Ja, ik weet niet hoe succesvol dat is, moet ik zeggen. Daar heb ik nog geen resultaten van gezien. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen... Dat, dat als die massaal, massaal, massaal ingezet kan worden, dat dat dan heel nuttig kan zijn. Ja, ja. Het is tijd voor inderdaad een beetje imagoverbetering van ja, de oorworm, ja. vinden wij hier. Want ook, ook het, het, het broedgedrag is... Hier broeden ze niet even voor de, voor de duidelijkheid. Nee, hier. dit is echt een schelplaats. Heel af en toe komt het wel eens voor dat ze in zo'n kastje ook wel, uh, wel een, een nestje maken... maar meestal doen ze dat in de grond. En uh, het bijzondere aan die gewone oorworm is, is dat uh, het vrouwtje oorworm... die legt dan die eitjes een stuk of vijftig in, in, in een soort holletje in de grond... En niet zoals andere insecten uh, worden die beesten in de steek gelaten... en zoeken ze het zelf maar uit. Maar uh, dat vrouwtje blijft erbij en die belikt die eitjes... om ze een beetje vochtig te houden en schimmels te verwijderen. Dus het zorgt heel goed voor de ja, kleintjes. Ja, dat is een van de weinige insecten met broedzorg, uh, zoals ze dat dan noemen. Geweldig. En, en zelfs als, ze, als ze de jonkies eruit zijn... zelfs dan beschermen ze ze nog en, en voedselen ze. En, uh, dus dat is heel, heel apart gedrag eigenlijk. En Zijn de jonkies daar een beetje dankbaar voor? En niet dat we weten. Ja, ik, ik, ik, heb, ik heb me laten vertellen dat de jonkies, dat uiteindelijk het, het, het, het vrouwtje sterft, dat de jonkies misschien zelfs uh, zich te goed doen aan de moeder. Ja, dat is ook een soort broedzorg eigenlijk. Dus de ultieme broedzorg zou je kunnen zeggen: dat, dat je moeder opgegeten ja, wordt. Ja, ja. Uh, um, dit is niet het enige type oorworm dat we hier in, in, in Nederland kennen. Welke, welke andere soorten zijn er nog meer? Uh, er zijn vijf soorten die in de natuur voorkomen. Uh, je hebt één hele bijzondere soort, dat is de zandoorworm. Dat is een hele grote, bleke oorworm. Het is een heel gek ding. En die vertoont ook een heel duidelijk afweergedrag. Die, steekt, die tangen steekt die heel hoog omhoog als ze verstoord wordt. En een paar jaar geleden heeft zelfs op de, de voorpagina van de Telegraaf... stond een stukje over uh, schorpioenen op de Veluwe... met een grote foto van zo'n zandoorworm erbij... Maar is het vanwege de grootte of de vorm? Of... Ja, dat gedrag, dat die, dat die tangen zo hoog worden gestoken. Ja. Toen dacht, dacht men dat dat uh, schorpioenen waren. Dus dat is wel heel apart. Uh... Heel bedreigend, heel bedreigend. Ja. Uh, De zand, nou we staan hier uh, net buiten het capitool zoals ik al zei. Er zijn hier allemaal struiken, er zijn een paar bomen. Uh, ondertussen valt mijn, mijn koptelefoon af. Uh, maar uh, kunnen we eens even kijken of we misschien nog meer van die andere soorten... of, of van deze type kunnen vinden? Want je hebt een, een soort parapluutje meegenomen. Ja. Ja, we kunnen wel eens kijken. Die, die anderen zijn wel allemaal een stuk zeldzamer. Maar uh, een poging wagen kan geen kwaad. Dus uh, ik, zal, uh, ik zal eens even kijken. Ja, pak je spullen even. Dan gaan we ondertussen even kijken. Uh, hier buiten bij het kop. We hebben ook bezoek gekregen van uh, een van onze uh, vroege kuikens. Uh, Remco, kom er even bij. Kom er even bij. Meteen even kijken of, uh, of jij ook kunt zien wat er... Oh, wacht, kijk. Renko, kun jij zien wat eruit valt nu? Nee, nou, er valt nog niet zo heel veel uit. Hij is nu met uh, ja, het tak aan het schudden Boven die paraplu. Ik ben, ja, ik ben nu heel benieuwd. Komt er al het het iets... iets, iets... Hier is het er is nog niet zoveel. Er is nog, nog niet zoveel. Er wordt uh, flink geschud aan de... Ondertussen komt er iemand uh, langs wandelen. Die is uh, een laatkomer van de snelwandelwedstrijd uh, van gisteren nog. Ik zal eens even op de rode kijken. Dat is meestal... Probeer even. Is dat een, uh, een beetje, beetje habitat van de gemiddelde uh, oorworm? Ja, een zeg maar? oorworm zou moeten kunnen. Het is niet zo'n hele struik wel heel veel opzet, maar oorwormen dat zou moeten kunnen. Ik zal eens even kijken. Een spinnetje. Een klein spinnetje komt er wel uit, maar het is niet echt. Nog eentje. Hier een wespje. Ja, en op hier een, wat goed. Ja. Een hooiwagen. Nou, hooiwagens wel, maar oorwormen. Wat moeten we nou met die bijenkast doen? Is dat, is dat omdopen in een oorwormenkast? Of, uh... Ja, op zich is het best leuke dieren. Dus uh, als je daar een oorwormenkastje van maakt en je zet elders nog een uh, echte bijenkast uh, neer, dan uh, heeft iedereen, uh, iedereen er plezier van, zou je kunnen zeggen. Dus nou, dan is het vanaf nu voorlopig even een oorwormenkast en dan zien we wel wat we er verder mee doen. Uh, probeer het nog heel even. En dan gaan wij hier ondertussen buiten door met het zoeken naar. Oorwormen. Nee, ik, zie hem, ik zie hem nog niet helemaal. Nee. nee, nee, nee. nee. Wij, zoeken even, wij zoeken nog even verder. Dank in ieder geval insectendeskundige uh, rooikleukers van IJs Naturalis. We zoeken nog even door. De schertsovals uit de suite voor fluit en piano... van de Franse componist Philippe Gaubert, Uitgevoerd door Epke Smit op fluit en Ranomi Pincas op piano. Een zeven jaar heeft hij eraan gewerkt... aan het grote ecologisch onderzoek van de zilvermeeuwen... en de kleine mantelmeeuwen op Tessel. Maar nu gaat het er toch van komen. Kees Kamphuizen, onderzoeker bij het NIOS op Texel... zet momenteel de puntjes op de i van zijn proefschrift... Waar de gemiddelde stedeling vooral loopt te schelden op al die meeuwen... is kamphuizen in hun voedsel, hun trekgedrag, hun voortplanting... en hun bevolkingsopbouw gedoken. Rob Buiter is meegegaan op een van de voorlopig laatste controlerondjes... door de We hebben, ja, De tellingen zijn niet heel vers, zijn twee jaar oud inmiddels. Maar er zitten in het hele gebied 10.000 paar kleine mantelmeeuwen... en 5.000 paar zilvermeeuwen. 15.000, 30.000 vogels ongeveer. Dus bezoekers, 30.000, 40 40.000 vogels soms. Ja, ja. Hoeveel van die 30.000 vogels ken je persoonlijk? Heb je kleuringen om de poten? We hebben er nu 12 onder oh, ja. geringd, maar ik zeg dat zeg ik die allemaal ken, dat gaat wel ver. <laughs> nee. Maar ik denk dat ik uh, inmiddels, nou bij tussen de 50 en 100 vogels, zeker wel een verhaal kan vertellen, individueel verhaal. En als ik in mijn data kijk, wordt het lijstje nog wel aanzienlijk langer. Ja, uiteindelijk sla je natuurlijk alles op in een databank. En als je daar weer even doorheen kijkt, dan zie je, oh ja, dat is dat en dat en dat en dat. Het zijn zoveel ringen dat je er niet meer uit je hoofd kunt. Als je hier door het gebied loopt, zeker met de vaste medewerkers hier, ja, die wijzen elkaar voortdurend ter bevestiging dingen aan die ze herkennen. Sommige vogels hier staan, je hoeft niet eens te kijken of je een ring heeft. Je weet dat hij een ring heeft, je weet ook wat erop staat. Die, die staat daar je namelijk aan, altijd. Aan de plek, aan het ja. gedrag. En dan, ja. Het zijn gewoon eigen karakters. En als hij onverhoopt toch een ander dier blijft te zijn, lijkt het zijn wat hetzelfde voorkomt. Dan ben je bijna helemaal verbaasd. Wat is hier gebeurd? De, deze kolonie trouwens, is, uh, nog voor mijn studiekolonie. Dus, waar we normaal doorheen lopen. Het is een groot drama geweest, deze, deze plek. Heel erg weinig jongen groot gekomen. Behalve 1, 2, 3, 4, 5 duintjes die kant op. Daar is één duintje waar een beetje alle duinen van deze plek, alle jongen van deze plek geboren zijn. En ja, dat is dan weer. Voor de, dan ben je er zeven jaar bezig en dan krijg je weer zoiets voor je kiezen. Hoe kan dat nou? Wat is hier dan los? Wat is hier aan de hand? Als je dat echt zou willen weten, moet je waarschijnlijk nog langer doorgaan of nog specifieker naar dit soort woorden. Weer een volgende vraag. Ja. Ja. Mam Vee, de vader, zit voor de deur trouwens. In het tweede deel van de kolonie is nog een van de enclosures. De hekjes die je om sommige nesten hebt gezet... om de jongen gedurende de hele broedperiode te kunnen volgen. Daar zitten nog twee achtergebleven jongen. De laatste van het seizoen zo'n beetje. Zo'n beetje wel, ja. ja kleine Mantelmeel is in het jaar exceptioneel laat geweest. Tenminste, voor mijn doen. Ze zijn uh, tien dagen later gaan broeden dan zilvermeel. Dat betekent dat ik nu nog jongen heb van uh, net boven de 40 dagen... Deze, deze twee hier die, uh, hadden wel een beetje dom al gegroeid trouwens. En het wordt langsbeleid wel tijd dat ze een keer ervan doorgaan. Dan kan ik mijn kolonie opruimen tenminste. Maar gaan die het dan redden, dat soort uh, late dieren? Nou oh ja, ze leven nog. Dat is al heel ja? wat. Ja. <laughs> maar het wordt wel tijd om een keer eruit te gaan. En ze worden ook nog gevoerd, want ik zie nog steeds beide ouders hier in de buurt. En uh, ze worden ja. nog niet geslacht door de buren. We dus, uh, zullen zien. Maar, het, dat kan ook nog. Dat, uh, dat, dat, de buren dat, is, dat nou... is het meest voorkomende doodsoorzaak. Dat ze elkaar doodpikken hier en, uh, Misschien heeft het inkloosje in dit geval wel een voordeel. Ze kunnen niet bedelen bij de buurman langs, de buurman uh, zit ergens anders. Als je bij de buurman komt bedelen, dan, dan gaat je kop eraf. Het hangt een beetje van je type buurman af, maar uh, je hebt een goede kans dat je zeer onwelkom bewegend wordt in ieder geval. Hij is absoluut niet aardig. Je krijgt geen snoepje, je krijgt eerder een, uh, een klap voor je hart, om het zo maar te zeggen. En als je pech hebt, dan uh, maakt hij je echt, echt af. Ja. Brute samenleving. Er is helemaal niets vriendelijks hier aan. Het is ieder, ieder voor zich. En, uh, ja, er zijn verschillende verklaringen voor waarom die, die, dat, dat moorden op zo'n grote schaal plaatsvindt. Als de buurkinderen dood zijn, is er meer ruimte voor jouw kinderen. Dat is natuurlijk een verklaring. Maar het zijn vaak beesten die hun eigen jongen kwijt zijn. Die dan nog eens extra agressief worden. Dat beesten die een, waarvan de eieren geroofd zijn, zijn de eerstvolgende eierenrovers eigenlijk. Dat, dat is al bij veel kolonies gezien. En je zou bijna denken dat het dan uit een soort frustratie is. Ja, daar lijkt het op. Maar dat is dus een term die je absoluut niet mag gebruiken in deze, in deze context. Want dat is een puur menselijke term. Maar het, eh, het, ik, ik zou het nog precies in moeten meten om te zien of het echt helemaal waar is. Maar er zijn niet eens in deze kolonie, Schuilhutwaarnemingen waaruit blijkt dat, eh, dat zeker dat, dat, dat die eigen predatie, maar er zijn ook jonge predatie, een soort olievlek over het terrein trekt. En dat niet zozeer omdat beesten steeds, steeds verder op gaan vliegen om jongen te pakken. Maar omdat het steeds meer als een soort van ketting, als het zwaanste kleven aan, steeds meer vogels overgaan. Dat bizarre gedrag wordt doorgegeven. Ja, dat ja. lijkt het meest op. Ja. Dit jaar valt. Tegen wat predatie betreft, 60% van de kleine is door predatie van collega's. Collega meeuwen om het leven te 60%. 60%? Dat is een hoog percentage. Maar ze hebben geluk gehad dat de natuurlijke sterfte wat lager was dit jaar. Waardoor uiteindelijk het uitvliegsucces nou ja, een half jong per paar is. Wat, eh, nou ja, het is niet goed, maar het is ook niet eh, zo dramatisch als het eruit zag van tevoren. Even een uh, rustig plekje opgezocht uh, aan de rand van de kolonie waar jij uh, je werk... Uh... Dit is mijn kantoor op. Ja, het veldkantoor. Het veldkantoor, ja. ja. Maar als we zo door de kolonie lopen, dan, dan klinkt het uh, alsof je in de afgelopen zeven jaar uh, meer vragen hebt verzameld dan antwoorden. Of, uh... Dat is eigenlijk altijd zo natuurlijk. Maar gelukkig heb ik wel de nodige antwoorden gevonden ook hoor. Zo erg is het niet. Maar uiteindelijk, bij ieder antwoord dat je krijgt, vind je drie nieuwe problemen. Wat, wat zijn de grote verrassingen van de afgelopen zeven jaar geweest? Nou ja, ik kwam hier om te kijken waarom de zilvermeel het zo belazerd deed en de kleine mantelmeel zo goed. De eerste verrassing was dat het eigenlijk andersom leek te zijn. Dat de kleine montameel het heel slecht deed en de zilvermeel in ieder geval beter. Maar de termen goed en slecht zijn moeizame termen natuurlijk. Wat is goed en slecht? Uiteindelijk kijken de meeste mensen naar het aantal vogels wat er zit, het aantal exemplaren. Steken dus nog als mensen het over een aantal meel hebben, vinden ze het slechter naarmate het meer is en beter als het minder is. Maar normaal gesproken is hoe meer, hoe beter bij de meeste populaties. En die zilvermeelpopulatie nam eigenlijk al 20, 30 jaar af. De kleine montameel bleef maar groeien. Maar de eerste les die we, vonden, die we hier leerden was die, die goed groeiende populatie, die produceert waardeloos. Ze vreten hun jongen op en ze, ze groeien eigenlijk niet. En dat zijn armatierige kuikens. Nou, dat kan dan een toeval zijn, zo'n jaar. Maar dat herhaalde zich drie, vier jaar. Waardoor het wel bleek dat het structureel was. En omgekeerd was ook waar. De populatie die het zo slecht deed, die ieder jaar maar minder talrijk werd. Die bleek heel aardig te produceren. Die had in ieder geval twee keer zo hoge aantal uitvliegende jongen. Maar er komen nog meer cijfers bij en die cijfers kosten nog meer tijd. Dat is namelijk hun eigen overleving. Hoe goed overleven die ons dan? Want uiteindelijk gaat het er alleen maar om hoeveel jongen komen er terug om ook weer te broeden. Per paar. En als jij twee jongen laat uitvliegen, wil dat niet zeggen dat er ook twee jongen komen broeden. De eerste jaar sterft is geweldig. Dus als bij de ene soort die het goed uitvliegt, die sterfte hoger is dan bij de soort die slecht uitvliegt, dan kan het tijd nog wel eens keren. Maar we overigens toen nog niet op verdacht waren. Maar overleving meten bij beesten die 30 jaar oud worden, dat valt niet mee. Dat is een hele klus. En gelukkig zijn we meteen geen kleuringen. En die kleuringen worden ijverig afgelezen. En daar kun je in ieder geval wat mee doen. En daar kwam de tweede verrassing eigenlijk uit. Dat een omgekeerd resultaat. Namelijk dat de zilvermelden hebben een hele lage overleving op moment. En de kleine melden wel een hele hoge overleving. Dus je bent eigenlijk vooral toegekomen aan het, nou ja, de wiskunde achter hoe zit die populatie opgebouwd. Ja. Leeftijdsopbouw, overleving. Maar nou nog de vinger erachter krijgen van waarom is dat zo? Ja, nou, tussendoor verzamelden dus allemaal gegevens waar, waar het bleek waar ze dan van leefden. En uh, wat dan het probleem was van zo'n lage reproductie. En wat het, wat het probleem was, wat de, wat de oorzaak zou kunnen zijn van, de, van het succes hier in het veld. En de beide soorten die veel mensen al op één hoop schuiven: van zilvermeel, kleine montemeel, ja, wat is ja, het verschil? Het is allemaal zeemeel, hè? Sowieso, maar wat is nou het verschil? Dat doen toch allemaal hetzelfde, we zitten allemaal bij de patatboer. Nou, dat zijn dus ecologisch behoorlijk verschillende dieren. Eigenlijk zijn er minder overeenkomsten dan, uh, uh, dan verschillen. Je zit nu in de fase van uh, het opruimen van uh, al het hekwerk... wat in de kolonie nog staat van dit seizoen. Ja. Uh, straks uh, opsluiten in het kantoor uh, om uh, de laatste hand te leggen aan het boekje... aan het, uh, aan het proefschrift. Ja. Daar word jij als bioloog heel blij van. Maar, wie, ja. wie heeft er nog meer wat aan die kennis over hoe die ecologie in elkaar zit? Ja, het grappige is, men geeft dus af op, uh, op, go op goede kennis, op goede, goede wetenschap. Waar nou, is niet nodig, want we kunnen het niet gelijk gebruiken. Tegelijkertijd worden er allemaal maatregelen gedaan, allemaal maatregelen genomen voor problemen die we, die we lijken te hebben of schijnen te hebben. En daar wordt de kennis die er is niet eens gebruikt. Bijvoorbeeld het meelprobleem in de steden, wat, wat heel prominent is. In steden als Alkmaar, Leiden, Den Haag, noem ze maar op. Daar wordt geroepen en geschreeuwd: we hebben er zo'n last van, dit is zo vreselijk. Maar er is geen ziel die bij een wetenschapper langskomt om eens een goede vraag te stellen. Wat, wat nou eigenlijk het probleem is, wat de oplossing zou kunnen zijn. We doen maar wat. We gaan naar Meeuwen schieten, we gaan eieren verwisselen, we gaan uh, valkeniers loslaten. Terwijl dat helemaal geen oplossing is voor het probleem. Dus we gebruiken de kennis, die gebruiken we niet eens. En tegelijkertijd geven we af de kennis die verzameld wordt van, ja, wat heb je er eigenlijk aan? Wat doen we, wat moeten we ermee? Nou, je zou het bijvoorbeeld kunnen gebruiken. Zou een idee kunnen zijn. Ja, de meeuwen van wetenschapper Kees. En, en hier in het capitool zit uh, toch nog even Roy Roy uh, Kleukers. Want uh, je hebt toch iets gevonden hè, met die paraplu net. Uh. Ja, ge geen oorwormen, maar wel de, de, een aantal exemplaren van de rhododendroncicade. Rhododendron, ja, je, je was aan het zoeken in de rhododendron, dus op zich klinkt dat logisch. Maar mm -hmm. wat, is, wat is er zo bijzonder aan deze cicade? Hoe ziet die eruit? Uh, het, is een heel, het is een vrij klein beestje, maar wel heel mooi groen met, uh, met paarse streepjes. Het is echt een heel fraai beestje als je een beetje van, van dichtbij bekijkt. Ja, En zitten er veel van? Ja, volgens mij zit het er behoorlijk vol mee. Ja, moeten de, de oorwormen zo meteen uit gaan kijken? Dat, dat straks, ze straks verdreven worden uit, uit onze solitaire bijenkast? Nee, ik denk dat de cicaden eerder moeten gaan uitkijken. Ja? Gaan we zo meteen nog meer? Want misschien, misschien zien we nog wel meer. We kunnen ja. nog, zo meteen nog wel even terugkomen met, met wat nieuwe dieren... en misschien andere feestelijk gekleurde beestjes die hier ja, tevoorschijn komen. We kunnen best eens even kijken. We kijken wel zo meteen uh, na het nieuws. Nog een heel uur vroege vogels. De Radio 1 Docs. Luister naar verhalen vanaf de zijlijn. Korte documentaires over sport en alles wat daarbij komt kijken. Ga naar radio1.nl en luister naar de Radio 1 Docs van 2012.